Uh, die, die kon daar niet ter plekke landen. Nee, dat begrijp ik. Op 150 meter afstand heeft die helikopter gestaan. Goed, maar u zegt dat u net gehoord heeft... dat de prins dus bewusteloos onder de sneeuw vandaan kwam... en dat er ja. toen zuurstof is toegediend. Ja, ja, ja. En uh, dus de eerste, eerste ja, de noodarts ter plekke die heeft hem dus eerst hulp geboden. Uh, gebracht en daarna naar het ziekenhuis Nieuwsbroek. hij heeft dus 20 minuten onder de sneeuw... Precies. Ja. En dat is natuurlijk wel uh, ja, behoorlijk... Uh, dat is behoorlijk uh, lang. Ja, dat is behoorlijk lang. Ja. Nee, Dat horen we van iedereen. Maar goed, dit is de laatste feitelijke informatie zoals die ja. net ver ja. verstrekt is. Ja. Nou, meneer Gerrits, ik dank u wel voor die uh, laatste informatie uh, vanuit okay. uh, LEG. Goed, uh, het nieuws is ietsjes uitgesteld, want we wilden meneer Gerrits toch nog eventjes horen over de persconferentie die zojuist is gegeven in LEG.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 NOS-journaal, Gert Kluk. 3 over 6, prins Johan Friso bedolven onder lawine. Hij is stabiel, maar verkeert wel in levensgevaar. Artsen kunnen over een paar dagen een prognose geven. De Oostenrijkse artsen die prins Johan Friso behandelen... kunnen pas over een paar dagen een prognose geven. Dat is de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De toestand van de prins is stabiel, maar hij is niet buiten levensgevaar. Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn bij hem op de intensive care. Premier Rutte heeft de koningin gesproken en gezegd... dat heel Nederland zeer met de koninklijke familie meeleeft. De prins raakte om kwart over twaalf in Oostenrijk bedolven onder een lawine... toen hij buiten de piste aan het skiën was. Hij werd veertig meter meegesleurd. Reddingswerkers konden hem na twintig minuten onder de sneeuw vandaan halen. Daarna is hij met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. In het gebied goldte op één na hoogste lawinewaarschuwing... Er werd afgeraden om buiten de piste te skiën... omdat er groot gevaar is voor sneeuwverschuivingen. De 43-jarige prins was er met een vriend aan het skiën. Johan Frieso is de tweede zoon van koningin Beatrix en wijle prins Klaus. Hij heeft samen met prinses Mabel twee dochters. De Oranjes gaan elk jaar op wintersportvakantie in het Oostenrijkse leg. Prins Willem-Alexander is nog in Nederland. Het regeringsvliegtuig staat klaar om hem naar zijn broer in Oostenrijk te brengen. Het traditionele fotomoment, maandag van de inleg is afgelast. Het andere nieuws. Het tekort op de begroting is vorig jaar hoger uitgekomen dan was voorspeld. Het kabinet ging op Prinsjesdag nog uit van 4,2 procent. Het is 4,8 geworden. Volgens premier Rutte zijn er overschrijdingen in de zorg... en vallen de belastinginkomsten tegen. Dat is normaal bij een tegenvallende conjectuur, zei hij. Rutte benadrukte dat de meeste departementen... minder hebben uitgegeven dan geraamd. Vanaf 5 maart onderhandelen VVD, CDA en PVV over extra bezuinigingen. Minister Opstelten gaat weer met de politiebonden praten over een nieuwe CAO. De bonden stelden op een ultimatum om uiterlijk vandaag met een bod te komen... met voldoende aanknopingspunten voor een goed resultaat. Volgens politievakbond ACP is er op cruciale punten beweging bij de minister. De bonden willen meer waardering en geld, omdat volgens hen het werk steeds zwaarder wordt. Er komen 800 extra opleidingsplaatsen bij voor artsen, medisch specialisten en verpleegkundig specialisten. Ook wordt de loting voor studentengeneeskunde, de nummerus fixus, afgeschaft. De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel van minister Schippers. Door de vergrijzing komt er steeds meer behoefte aan gekwalificeerd personeel in de zorg. De verplichte loting verdwijnt het komend studiejaar. Voortaan kunnen migranten minder familieleden naar Nederland laten komen. Alleen de partner met wie ze zijn getrouwd of met wie ze een geregistreerd partnerschap hebben... en hun minderjarige kinderen zijn nog welkom... Ook komt er een wachttermijn van een jaar. Dat er scherpere eisen zouden worden gesteld naar gezinshereniging... en gezinsvorming was al aangekondigd in het regeer- en gedoogakkoord. Minister Leers benadrukt dat voor de voorstellen... geen wetswijziging of aanpassing van Europese regels nodig is. De plannen van het kabinet zijn bedoeld om te voorkomen... dat mensen die kansarm zijn naar Nederland komen, zegt Leers. De Duitse bondskanselier Merkel respecteert het besluit... van president Wolf om af te treden. Samen met de oppositiepartijen SPD en De Groene gaat ze op zoek naar een opvolger. Wolf maakte vanochtend zijn aftreden bekend. Hij stond onder grote druk, omdat hij beschuldigd wordt... van het aannemen van gunsten van bevriende ondernemers. Dat zou zijn gebeurd toen hij premier was van Nedersaksen. Aartsbisschop Eik van Utrecht heeft liever een kleine kerk... die recht is in de leer, dan een grote massakerk. Dat zegt hij aan de vooravond van zijn benoeming tot kardinaal in Rome. Eick spreekt tegen dat hij conservatief is. Waar het mij vooral om gaat, is een eerlijke representant te zijn... van Christus in Nederland. IK zegt dat zijn benoeming aantoont dat de paus achter hem is blijven staan en dat hij het kennelijk niet heeft verprutst. Volgens hem zijn de sterkste parochies die parochies die hun identiteit zorgvuldig hebben behouden. IK wordt morgen samen met 21 andere officieel kardinaal bij een volgend conclaaf mag hij deelnemen aan de uitverkiezing van een nieuwe paus. Het weer vanavond droog. Het koelt af naar ongeveer 2 graden. Morgen bewolking en van tijd tot tijd regen of motregen. Zondag enkele winterse buien. Maandag droog en flink wat zon. De dagen daarna wordt het geleidelijk weer zacht en wisselvallig. ANDB Verkeersinformatie. Het is een opmerkelijk rustige avondspits. Er staan maar twee files en lang zijn ze niet. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 2 kilometer. En op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 2 kilometer.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 NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Goedenavond. Het Radio 1 journaal gaat vandaag vrijwel uitsluitend over het ongeluk van Prins Friso. Prins Friso was alleen met een vriend onderweg, zonder ski of ander gezelschap. Dat meldt de burgemeester van leg, Ludwig Muxel. De prins was met een vriend onderweg, alsook geen ski en geen ski was erbij. Uh, Ludwig Muxel laat zich voortdurend informeren over de toestand van de prins. We zijn immer weer in contact, ook vandaag. En ja, ik is in grote zorgen natuurlijk, hoe het met de prinsen gaat. En de toestand van Friso is stabiel, zegt hij, maar nog niet buiten levensgevaar. Mijn informatiestand is dat Prins Hans Friso Stabiel is, de gezondheidstoestand is stabiel, maar er is nog niet uit de levensgevaar. De Oostenrijkse televisie doet ook verslag. Deze verslag van de ERF staat in Leg. Seine Retter waren in der Tat die Adelberger Skiretter, das ist jetzt ganz eindeutig klar. Der Prinz war im freien Skiraum unterwegs, also es war kein gesperrter Skiraum, sondern nur freier Skiraum. Man konnte sozusagen auf eigene Verantwortung reinfahren und das hat er auch getan. Er selbst ist ein ausgezeichneter Skifahrer, die Holländer kommen ja seit Jahren hier nach Lech. Es hätte heute hier auch ein Ländle-Treffen geben sollen, der Adelberger hier am Adelberg. Wurde sofort abgesagt, keine Frage. Und im Hotel selbst herrscht natürlich ganz gedrückte Stimmung. Ob Maxima und Willem, die am Montag anreisen wollten, überhaupt herkommen, das steht wirklich in den Sternen. Und ich nehme an, dass sie jetzt ganz sicher auch mit der Königin in Innsbruck ist. Ist aber eigentlich nur eine Vermutung, weil es gibt gar nichts. De Oostenrijkse verslaggever. Nou, Prins Willem-Alexander is onderweg uh, richting Oostenrijk. Dat weten we ondertussen vanuit uh, Nederland. Uh, Wouter Meijer, wat zijn ze nog meer? Nou, ze zei dat inderdaad iedereen meeleeft. Dat er een bedrukte stemming is rond het hotel uh, het gasthof Post in Legge, het bekende gasthof waar de koninklijke familie al jarenlang komt. En dat men daar nog verwachtte dat maandag uh, Willem-Alexander en Prinses Maxima zouden komen. Dat is natuurlijk een van de hoogtepunten intussen in het internationale circuit. Als zij komen, dat is uh, voor, de, voor de paparazzi, voor de journalisten het leukste. Maar goed, dit wordt nu volledig overschaduwd natuurlijk door uh, het ongeluk van Prins Friso. Ja, ze hadden het ook over de vrije skieruimte. En dat was niet Kespert. Hè? Kespert is verboden, hè? is verboden. De vrije skieruimte is de, het gedeelte buiten de pistes. En dat is natuurlijk ook waar het gebeurt. Dus het heeft zich afgespeeld op een gebied... wat je in het goed Nederlands of piste noemt. Uh, dus waar je eigenlijk helemaal niet moet gaan skiën... maar waar het wel verreweg het leukste is, uh, volgens deskundigen... Uh, het leukste is om te gaan skiën... omdat daar officieel geen routes uitgezet zijn. Maar ja, daar zijn ook de risico's het hoogste... Ja, maar dat was dus niet verboden, uh, begrijp ik hieruit ja, Ik geloof niet dat er op dit soort gebieden iets verboden is. Het wordt natuurlijk erg afgeraden. Er is in Oostenrijk een heel goed systeem van lawinegevaar. Daar gaat het hier over. Het lawinegevaar speelt zich af op een schaal van 1 tot 5. In leg en omgeving heerst nu schaal 4. Dus dat is bijna het hoogste. Op dat moment moet je eigenlijk niet gaan skiën. Dat is de algemene regel. De meeste mensen doen dat helemaal niet. Als het per se moet, dan maar op de piste. Maar in ieder geval niet daarbuiten. Het lawinegevaar is het grootste gevaar op de Momenten. Er is enorm veel sneeuw gevallen de afgelopen dagen. Uh, in, in tientallen jaren is er niet zoveel sneeuw gevallen sinds. Uh, zoals nu. Sinds de jaarwisseling is er ontzettend veel sneeuw gevallen. Dat kan op elk moment naar beneden komen. En dat komt juist naar beneden als je juist niet buiten, niet op de pistes gaat skiën, maar juist daar buiten. Juist dat vrije gebied, daar heeft het inderdaad over. Dat is een van de dingen waar voortdurend voor gewaarschuwd wordt. Ja. En wat we wel ook horen is dat uh, de prins had iets bij zich had: zo'n zo zo piepapparaat uh, bij zich. Ja, er zijn twee dingen die je eigenlijk als verstandig modern mens bij moet hebben... als je op dat soort plekken gaat skiën. Uh, een piepapparaat, zoals je het zo leuk noemt. En inderdaad een soort rugzak met een airbag. Blijkbaar had hij dat piepapparaat bij zich. Op die manier hebben ze hem ook gevonden. En Ze gaan aan kijken in zo'n hoop snel of er iemand onder ligt. Op die manier hebben ze hem gevonden. Dat heeft hem ja, tot zover gered. Het andere wat hij misschien bij zich had, maar dat weten we niet zeker... is een soort airbag-achtige situatie. Dus iets wat je een soort rugzak zou kunnen beschouwen... Uh, waar net zoals in je auto dan een airbag uitkomt als je een ong ongeluk krijgt. En wat je eventjes een beetje lucht verschaft. Op die manier komt dus het airbag uit als dan heel veel sneeuw op je valt. Heb je een enorme ruimte met, met lucht opeens om je heen. Waardoor je het een tijdje vol kunt houden. Het is dus op zich helemaal niet zo verschrikkelijk koud als je onder een laag sneeuw ligt. Maar je moet een beetje adem kunnen halen en je moet een beetje ruimte hebben. De vraag is of hij dat bij zich heeft gehad, zo'n airbag. Ja, nou, wij begrepen van uh, een persconferentie van net voor zes uur... vanuit uh, leg van een van de mensen die daar namens ons is uh, geweest... dat uh, de prins het niet bij zich had, maar die vriend met wie hij aan het skiën was wel. En dat hij daardoor in ieder geval niet onder de lawine terecht is gekomen... maar dat hij ook daardoor de prins kon opscoren, opsporen. Dat is dan natuurlijk het andere geluk bij het ongeluk. Dat er iemand overblijft die je weer op kan sporen buiten de sneeuw. Dat je niet allebei daaronder bedolven raakt. Um, het is in ieder geval duidelijk dat het een gebied is. Een situatie waarin eigenlijk het grote advies is. Ga er vooral niet heen. Doe dat niet. Ga daar niet skiën. Maar inderdaad, zo'n zo airbag kan je een tijdje helpen. En als die vriend dat heeft gehad, is dat... Is dat uh is dat heel mooi voor hem. Uh, voor de prins heeft hij in ieder geval niet geholpen. Die is volgens de burgemeester 20 minuten lang onder de sneeuw uh, gelegen... voordat hij is opgespoord. Toen is hij onmiddellijk met helikopters die vlak in de buurt konden landen... is hij naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Dat is niet zo gek ver weg... Maar goed, daar wordt nu behandeld. En daar is nu natuurlijk de grote vraag hoe het met hem gaat. Goed, stabiel wordt er gezegd door de Rijksvoorlichtingsdienst. Maar dat ga ik meteen uh, vragen aan Magreet Boer. Want de woordvoering verloopt uh, via Den Haag. Magreet, uh, toestand uh, stabiel, maar nog niet buiten levensgevaar? Nee, dat is ook het laatste wat wij horen van de Rijksvoorlichtingsdienst. Zij doen inderdaad de woordvoering. En uh, ja, als je dan kijkt hoe dat vanmiddag gegaan is. Premier Rutte die werd overvallen door het bericht. Uitleg zou je kunnen zeggen: hij had vanochtend en een deel van de middag gewoon ministerraad gehad. En na afloop is er dan altijd de wekelijkse persconferentie... van de minister-president. Nou, dat was vanmiddag ook zo. En tijdens deze persconferentie kwam eigenlijk het eerste bericht... over het ongeval binnen onder de journalisten. En dan is het natuurlijk lastig voor de premier om daar direct op te reageren. Luister even wat hij toen zei. Luister, ik, ik sta hier nu een persconferentie te doen. Ik zei al, het is niet de koningin. Ik kan eraan toevoegen. Het is ook niet de kroonprins, maar ik ga verder geen uitspraken doen... voordat ik zelf meer weet. Uh, dus daar kunt u mij over bevragen. Maar dat doe ik niet zodra ik meer weet... Sorry, ik, meer, ik kan niet hier een persconferentie geven. En tegelijkertijd de media... Ik ben even aan het woord als het mag. Ik kan niet hier een persconferentie geven. En tegelijkertijd uh, in de gaten houden... laatste ontwikkelingen. Zodra wij meer weten, hoort u dat. Ik stel u voor dat zodra wij meer weten... als ik u even mag onderbreken... Dus ik dat, dat, zodra, daar geen wij, vragen over dat zodra wij meer weten loopt via de RVD. Dus als u vragen heeft om dat aan de RVD te stellen. Ja. ja, en die laatste woorden zijn van Chris Breedveld. Hij is uh, directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst. En hij zei dus duidelijk... Ja, de woordvoering gaat via de RVD. Rvd en ze wilde dus verder niet reageren op dat moment nog, al zei hij dus wel meteen dat het niet de koningin en niet Willem-Alexander betrof. Nou ja, normaal gesproken is er dan ook altijd nog uh, een wekelijks gesprek met de minister-president. Dat wordt dan op tv uitgezonden en een gesprek op radio. Nou, die gesprekken zijn niet doorgegaan. Premier Rutte heeft zich daarna verder laten informeren en hij heeft contact gehad met de koningin, dat zei hij een uurtje geleden. Premier Rutte, wat is het laatste nieuws wat, wat de prins betreft? Ik heb contact gehad met de koningin. Zij is met prinses Mabel in het ziekenhuis in Innsbruck. Ik heb haar laten weten dat heel Nederland zeer met ze meeleeft. De situatie is dat men zegt de prins is stabiel, maar niet buiten levensgevaar. En de komende dagen is de verwachting zullen nadere prognoses volgen. En is de koningin nog bij haar in het ziekenhuis? De koningin is op dit moment in het ziekenhuis bij haar zoon. Dan is het natuurlijk belangrijk dat de informatie van de artsen zo snel mogelijk doorkomt. Wat weet u van die, van die medische analyse? Wij we weten niet meer dan dat de beste artsen erbij zijn. Oostenrijk heeft natuurlijk hele goede medische zorg. Daar is ook veel vertrouwen in. Maar verder moeten we echt de berichten afwachten. U zegt de komende dagen. Is dat dan een verwachting dat u dat, dat die komende dagen gaat halen? De berichten dus van de artsen zijn inderdaad dat in de komende dagen nadere prognoses zullen volgen. Dank u wel. Ja, we moeten dus de komende dagen de prognoses afwachten, zegt de premier. En volgens premier Rutte hebben ze in Oostenrijk hele goede medische zorg... waar veel vertrouwen in is. En we hebben zojuist ook van de RVD gehoord dat Willem-Alexander... en zijn broer prins Constantijn vanavond uh, vertrekken naar Leg. Zij zijn dus nog in Nederland en zij vertrekken vanavond uh, naar de familie die daar is. En uh, verder hebben ook nog de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer... zojuist een verklaring uitgegeven waarin zij hun zorg uitspreken... en ook intens meeleven met de koninklijke familie... En ook zij hopen dat de situatie snel verbetert. En dat doen ze dus namens de hele Staten-generaal, de Eerste en de Tweede Kamer. Ja, en prinses Maxima gaat hij ook? Dat is niet meegedeeld. De officiële berichtgeving is Willem Alexander en zijn broer Prins Constantijn. Goed, vanavond, dus richting Oostenrijk gaan ze. Mark Hamer is bij Paleis Noordeinde. Zijn daar ook mensen die zich daar op dit moment melden, trouwens? Mark? Nee, dat, dat valt me eigenlijk wel op. Dat, ja, de mensen lopen er wel kijken dan even naar het paleis. Zien inderdaad, ja, de vlag hangt er niet. Nee, want de koningin die is bij Friso in, in, in het ziekenhuis. Uh, ik wil net even wat mensen gesproken. Ja, iedereen weet het wel dat het nieuws er is. Uh, ja, het is vreselijk natuurlijk om te horen. Ze leven allemaal mee met de koninklijke familie. Uh, maar wat dat betreft, nee, geen oploop van mensen hier. Die mensen die bloemen gaan leggen, dat gebeurt nog wel eens. Hè? Maar dat is dan wel meestal als iemand pas uh, overleden is. Wel heel veel tv-ploegen hier... Uh... Uh, al aanwezig uh, ja, voor het, de plek waar, uh, waar je toch echt wel het Koningshuis uh, uh, in al zijn glorie prijkt. Met onder andere het beeld van Wilhelmina en het beeld van Willem I. Uh, ja, en uh, onder andere de VRT is hier gearriveerd en die gaan ook een camerapositie uh, uh, opzetten. Dus het nieuws ja, van het Nederlands Koninklijk Huis is, uh, uh, is, wordt breed uitgemeten overal in de wereld. En ook bij ons op de site, bijvoorbeeld www.nos.nl. We houden een live blog mee met alle laatste reacties. Kunt u daar vinden, www.nos.nl. Nou, het ongeluk van prins Friso houdt de gemoederen flink bezig. Ook bijvoorbeeld in Ede bij kunsthandel Simonus en Bunk hangen schilderijen... die op verschillende koninklijke paleizen hebben gehangen. En er is een tentoonstelling van pentekeningen van koningin Beatrix. Nieuws uit Oostenrijk maakt indruk. Een schilderij van Scheppler, die hing in het Paleis Hoesdijk. En ik heb de verschillende. En dit is echt een hele leuke wintersportscène leuke met skiers. Bij Kunsthandel Simonis en Bunk in Ede is het uh, het gesprek van de dag, meneer Bunk. Nee, van de middag. Van de middag, ja. Want hoe laat hoorde u het? Ook een, een, in de middag. Ik heb de tijd niet genomen. En hoe hoorde u het? Nou, ik, vond het heel, ik was met mensen aan het praten over de kunst van Beatrix. En... Uh, nou, ja, toen hoorde ik het. Want bij u hier in uh, de kunsthandel hangt werk van Beatrix. Pentekeningen die zij gemaakt heeft in haar uh, jongere jaren. Uh, trekt dus ook veel oranje liefhebbers. Nou, hier staan er drie. Waar komt u vandaan? Ik kom uit uh, Bennekom. Dus dat is hier uh, heel vlakbij. En u? Uit Leeuwarden. Kijk. Dat is een eind weg. Nou, valt mee hoor. <laughs> maar... wat zeg wat maar iets over uw liefde voor het Koningshuis? Nou, misschien wel, ja. ja wij, ik, ik hou zelf wel van het Koninkrijk. Ik vind het altijd wel interessant om te zien, om te horen en om mee te leven met ze. Hoe hoorde u het nieuws? Ja, wij hoorden het van mevrouw uh, Simonis, hoorden wij het nieuws. En dat is ongeveer uh, anderhalf tot twee uur geleden was dat. En wat dacht u toen? Ik denk, oh jee, Arme Mabel en twee kleine kindertjes. Dus ja, ik vind dat wel heel erg. Nu meneer? Ja, u was erbij, dus u hoorde het waarschijnlijk tegelijkertijd. Ja, ik hoorde het tegelijkertijd. Wij stonden hier bij elkaar op te horen. Maar ik vind het ja, ja, vreselijk wat er gebeurd is. Ja, ja. En ik hoop dat het allemaal goed gaat. Bent u een oranje fan? Ik ben uh, geen oranje fan, maar ik vind wel dat het Koninklijk Huis hoort in uh, Nederland. En dat het ook een verbondenheid geeft met de geschiedenis. En uh, hier ben ik om uh, vooral de schilderijen... Maar het feit dat ze van het Koninklijk Huis zijn heeft mij wel getrokken. Het heeft ook een band met de geschiedenis. Er hangt hier niet alleen iets van uh, Beatrix... maar ook schilderijen die eigendom zijn geweest van koningin Emma bijvoorbeeld. En dat geeft toch wel een speciale kleur. En dat het nu net op de middag is uh, dat uh, Johan Frizo een uh, ongeluk heeft uh, gehad... ja, dat is wel heel apart. Dat is natuurlijk heel triest. Dat is voor, het is voor iedereen triest als er zo'n ongeluk gebeurt... En uh, zeker ook voor het Koninklijk Huis natuurlijk. Dus uh, ik denk dat we ons medeleven daarvoor moeten betonen. En volgt u het dan ook op de voet? Of ja, nee, hier binnen nou, kan dat natuurlijk moeilijk. Nee, ik, ik, ik ben niet zo iemand die dat dan op de voet volgt. Uh, dat, uh, dat is niet zo, nee. Maar uh, ik zal vanavond zeker even uh, naar het nieuws luisteren. Dat, uh, dat wel. Ja. Want hoe is dat voor u mevrouw? U vertelt al, ik ben een oranje liefhebber, echt wel fan van het Koninklijk Huis. Dan hoort u zo'n bericht, maar u bent in een ruimte waar u omgeven bent door mooie kunst. Uh, heeft u dan het idee van, ik moet snel de radio aan of de televisie om het allemaal te volgen? Ik zou het wel even goed willen horen en precies willen weten wat er gebeurd is. Wij skiën naar zelf ook en dan weet je wel een beetje wat er gaande is natuurlijk. Ja. Maar ja, ik heb het nooit meegemaakt, dus dat uh, maar blijft toch altijd heel apart. Ja. Heeft u zelf ervaring met buiten de pistes skiën of niet? Nee, ik ben wat dat betreft misschien heel bang. <laughs> en ik hou, ik hou me altijd aan de pistes. En ja, we hebben, zijn kort geleden zelf ook nog geweest. Er was ook eh, lawinegevaar en dan komen we echt niet buiten de piste. Echt niet. Nee. De reportage was dat van Karin Alberts. Aan de lijn nu de leider van het reddingsteam in Leg, Marcus Amman. Goed evening, Mr. Amman. Good evening. Yeah, welcome in our program. I will translate some time so that you don't uh, think what what is he doing. I'm translating. Then you were in charge okay. of, of the rescue operation. What did you see when you arrived at the scene of the accident? Yeah, we have. Uh, um, I reached this, this uh, place by helicopter, and yeah, I saw this avalanche. And and we knew at this time one person is buried, and so we we did our no, normal procedure. In in avalanche rescue. Hij kwam aan per helikopter. Hij wist dat er één persoon onder de sneeuw bedolven was, en hij zei: we doen onze normale procedure die we dan altijd doen. How did uh, this produce, producer uh, go? How did the opera op operation go? Uh, it's we got the information that the victim has an avalanche transceiver, so uh, we searched by uh, this transceiver. En we were able to find the victim uh, within minutes. Oké, okay. uh, hij uh, ging op eigenlijk het geluid af van het apparaatje. En ze waren in staat om hem binnen enkele minuten uh, te vinden. And then, when you find uh, him, uh, what did you do? Uh, we had a, a doctor with us in the helicopter. So he was just in time at the place where we dig the victim out. En zo so, uh, he was hij werd bediend door medisch personeel op het eerste moment. Er zat een dokter bij hem in de helikopter die hem meteen heeft uh, onderzocht. En um, hoe was zijn toestand? Ik kan u geen informatie geven over zijn toestand. I can tell you the doctor was with him and prepared everything for the transport to the clinic in Kingsbrook. Okay. Uh, so you can't say uh, if he was unconscious or if he was breathing that's medical information. Dat is medisch, dat is correct. Okay. Um, hij kan even niks zeggen over het medische gedeelte van het, uh, van het verhaal. Dus wat de conditie was van de prins, of hij bewusteloos was, of hij ademde enzovoort. Want uh, dat is medische informatie en daar mag hij verder niks uh, over zeggen. Um, you, you find him within minutes. How many minutes did the prince lie uh, under the snow? Uh, all over uh, the time uh, until he was. Dug out. It was round about uh, yeah 20 minutes. Uh, ik vroeg van van uh, ja hoe lang lag de prins dan onder de sneeuw? <laughs> Heeft u daar informatie over? Hij zegt nou al met al was het zo'n uh, zo'n 20 uh, minuten. There were two people uh, uh, in the snow. Um, a friend and, and and our prince. He was accompanied uh, he accompanied the the prince. But that man was unharmed. How come? Uh, What do you mean with the unharmed? He, the, the other one, not the, not not the prince, but the other one. That what he our, our reports say that he was unharmed. Is that true? He he was not buried by the snow, so so he was also not injured. No, and but do do you know how that how did that come? No, no, I can can tell you, it's not. Oké, vroeg... I don't know this. Okay, ja, translate. Uh, ik vroeg hem eventjes, want uh, de prins was niet alleen, hij was uh, met een vriend, uh, en die vriend was niet uh, onder de sneeuw. Um, en ik was benieuwd of hij misschien wist hoe dat dan uh, kwam. We hadden eerder natuurlijk al gehoord, dat hij wel wat apparatuur bij zich had, waardoor hij uh, niet geraakt werd door uh, die lawine. Um, en dan, after you find him, uh, what, what happened then? He was uh, taken by a helicopter? Yes, he was taken by helicopter to the clinic of Innsbruck. Oké, en hoe lang is the flight to Innsbruck? It's here from Lech It's around about 15 to 20 minutes. Oké, okay. nou, nadat ze hem hadden gevonden... Uh, is hij dus per helikopter naar Innsbruck uh, gegaan... en dat duurde zo'n 15 tot 20 minuten. Um, were there many accidents, by the way, today? No, it was the only one today. It was the only one, and it was our prince. Thank you very much for uh, the interview, and um, hope to see you next time. Yeah, welcome. Thank you. Oké, okay. Marcus Amman was dat. Ik vroeg hem op het laatst nog eventjes trouwens... of er meer, in, of er meer uh, ongelukken waren uh, vandaag. Nee, zei hij, het was het enige ongeluk... wat vandaag plaatsvond in leg. Meneer Hageman heeft uh, de media bestudeerd. Uh, je meldde een half uur geleden ook... dat het breaking news is op onder andere CNN, bij de BBC. Overal is het eigenlijk groot nieuws. Ja, zeker. En uh, sommige sites leveren ook uh, informatie... Uh, over uh, hoe dat dan gaat, uh, overleven bij een lawine... Zoals, uh, die pressen, een Oostenrijkse krant. En die stelt dat slachtoffers binnen 15 minuten moeten worden geborgen. Dan hebben ze een overlevingskans van 90 procent. Na een half uur daalt de overlevingskans tot 30 procent. Dus het is allemaal... Ja, er wordt nu echt heel erg gespeculeerd over de gezondheidstoestand van de prins... die verschillende verwondingen heeft en een schedelbaasfactuur. Dat, dat, is, dat is wat je tegenkomt in de berichten. Maar er zijn dus ongelooflijk veel uh, sites ook die zich zorgen maken... over de toestand van de hersenen. Omdat de prins heel lang geen zuurstof uh, heeft gehad. En wat dat mogelijk voor uh, gevolgen heeft. Maar dat is alleen nog maar puur speculatie. Daar weten we niks speculatie. van. speculeren, absoluut, absoluut. En uh, de website Österreich24... Uh, die uh, citeert de burgemeester... die zegt dat... Ganz leg dat is Prins Johan Friesel, buiten wie de beste nou, Dat hopen we natuurlijk met z'n allen. Uh, verderop, uh, oh ja, verder is ook duidelijk dat de prins is opgenomen in een speciale afdeling van het Universiteitsziekenhuis in Innsbruck. Die hebben ze blijkbaar voor lawineslachtoffers. Lawineslacht dus ja, je zou kunnen zeggen dat hij waarschijnlijk wel de beste medische zorg uh, krijgt die er te vinden is uh, op dat gebied. En bij hem zijn dus koningin Beatrix, vrouw Mabel en een woordvoerder van het uh, Koninklijk Huis, uh, Marianne Wiltje. Um, ja, tot nu toe heeft het ziekenhuis eigenlijk geen mededelingen gedaan... over de gezondheidstoestand. Uh, op Twitter uh, reageren mensen ook. Bijvoorbeeld zo'n tv-presentator Cornat Maas. En die smeekt uh, Hilversum, waartoe wij ook behoren volgens mij. Alsjeblieft, toch niet de hele avond lawine Waarom altijd die media-hysterie? vraagt zich af. Um, eens even kijken. Uh, RTL-nieuwslezer Jan de Hoop die twittert dat hij tussen al het nieuws door. aan, zijn, uh, aan de, de vrouw van Johan Friese, moet denken, Mabel. en uh, de moeder Beatrix. Wat moet het vreselijk zijn voor die mensen? Uh, twittert uh, Jan de Hoop. Uh, iemand anders die schuil gaat onder de naam Anneke. die zegt dat ze geen Oranje-fan is. maar wel medelijden heeft met Mabel, die twee keer een vader heeft verloren. en ze leeft met koningin Beatrix. En de laatste tweets van Mabel, die dateren van gisteren. Uh, ze werpt de vraag op of mensen die orgaandonor zijn... voorrang moeten krijgen als ze zelf ziek worden. En ze zegt dat ze zelf sinds 1998 orgaandonor is. Het is toch allemaal wel weer net even heel naar in deze context. Ja. Goed, dankjewel. Dat is al allemaal te vinden in de internationale media, op de sociale media. We gaan nog een half uur in ieder geval uh, door, ondanks uh, Conrad Maas. Uh, want uh, tot zeven uur blijft dit het Radio 1 Journaal. Zo een samenvatting van het nieuws door Gert Kluk, maar nu eerst de reclame.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 Nu de eerste zes maanden 50% korting. U betaalt er dus slechts 6,25 euro per maand. Ga naar de foto van Winkel of Belcompany. Radio 1, het NOS-journaal. De Oostenrijkse artsen die Prins Johan Friesel behandelen, kunnen pas over een paar dagen een prognose geven. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De toestand van de 43-jarige prins is stabiel, maar hij is niet buiten levensgevaar. Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn bij hem op de intensive care. De prins raakt om kwart over twaalf in Oostenrijk bedolven onder een lawine... toen hij buiten de piste aan het skiën was met een vriend. Een hulpverlener meldt dat prins Johan Friso geen ABS droeg. Dat systeem blaast een ballon op waardoor een skier wordt beschermd tegen de sneeuw. De vriend had wel zo'n veiligheidssysteem. Johan Friso droeg wel een apparaatje waardoor hij snel gelokaliseerd kan worden. Hij is na twintig minuten bewusteloos onder de sneeuw vandaan gehaald... en naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. In het gebied goldte op één na hoogste lawinewaarschuwing. En er werd sterk afgeraden om buiten de pistes te komen. De Oranjes gaan elk jaar op wintersportvakantie in het Oostenrijkse leg. Prins Willem-Alexander en prins Constantijn vliegen vanavond nog met het regeringsvliegtuig naar hun broer in Oostenrijk. Het traditionele fotomoment, maandag van de Oranjes in leg, is afgelast. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Willemijn Nederland. Vandaag scheen de zon in met name het westen en het noorden van het land. En af en toe motregende het ook wat, vooral in het zuiden. Vannacht is er opnieuw veel bewolking en daaruit valt soms wat lichte regen. Het koelt af naar 2 graden in Groningen en 6 in Zeeland. En er staat een matige, aan zeekrachtige zuidwestenwind. En het weekend dan, dat kent twee gezichten. Zaterdag bewolkt en erg zacht met zo'n 9, lokaal 10 graden en af en toe ook wat lichte regen. In de avond en nacht naar zondag gaat het flink doorplensen op de passage van een koufront... En de wind daarachter draait dan naar het noordwesten en de temperatuur daalt flink. Snacht ligt deze dan rond het vriespunt en zondag overdag op zo'n 4 graden. En de zondag kent dan een wisselend bewolkt gezicht. Af en toe wat zon, maar er zullen ook enkele sneeuwbuien gaan vallen. Daarna blijven we even in de wat koelere lucht zitten. Het vries ligt s'nachts, overdag schijnt af en toe de zon... en de maxima liggen rond 5 graden, wat heel normaal is voor de tijd van het jaar. De NOS, het Radio 1 Journaal, daar bent u bij terug. Een extra uitzending over het ongeluk dat prins Friso heeft gehad in Oostenrijk. Prins Johan Friso is overgebracht naar het ziekenhuis in Innsbruck. De prins is volgens de RVD in stabiele conditie, maar niet buiten levensgevaar. In leg was een uurtje geleden een persconferentie waar meer duidelijkheid is gegeven over de reddingsactie waarbij prins Friso uit de sneeuw is gehaald. Pascal Gerrits was erbij. De prins was uh, samen met een uh, vriend aan het skiën. Ja. En toen, uh, toen die uh, lawine naar beneden kwam, toen heeft uh, die vriend heeft een, zijn ABS, dus zijn automatische airbag systeem, heeft, uh, uh, aan de hendel getrokken. Daarom is hij niet onder de sneeuw terechtgekomen. Maar de prins wel. Daar is het ABS niet afgegaan. Dus die heeft niet aan die hendel getrokken. Dus de prins is onder de sneeuw terechtgekomen en die heeft daar ongeveer 20 minuten onder de sneeuw gelegen. En vervolgens... Lekker. Ja? Ja, dus hij is 20 minuten echt... Nou, toen hebben ze hem uitgegraven. En toen ze hem uitgegraven hadden, heb ik hem net gevraagd... of hij toen ook bewusteloos was. Ja, toen was hij bewusteloos. En toen hebben ze ongeveer 150 meter... Uh, van, vanaf de plek waar, waar hij dus uitgegraven is... naar de helikopter gebracht. En daar is hij met de, vlieg, met de helikopter naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Nee, dat, dat betekent dus dat hij... Uh, die 150 meter is hij daar naartoe gebracht. Die helikopter was er al? Nee, die helikopter is dus ter te plekke daar naartoe gevlogen. Hè? Uh, dus uh, die rettingsdienst die is daar gewoon uh, naartoe uh, gegaan. Ja, of zij, uh, die, die kon daar niet ter plekke landen. Nee, dat dus begrijp nou op ik. Op 150 meter afstand heeft die helikopter gestaan. Goed, maar u zegt dat u net gehoord heeft dat de prins dus bewusteloos uh, onder de sneeuw vandaan kwam. En dat er ja. toen zuurstof is toegediend. Ja, ja. ja. En uh, dus de eerste, eerste uh, ja, de noodarts ter plekke heeft hem dus eerst hulp geboden... Uh, gebracht en daarna naar het ziekenhuis niet in spook. Pascal Gerrits was dat. Hij heeft in leg geluisterd naar de informatie over hoe prins Friso is gevonden na het ski-ongeluk. Wouter Meijer die, uh, is in Duitsland, maar voordat we met Wouter gaan praten moeten we eerst even luisteren naar de Oostenrijkse omroep OEF, want die bracht het nieuws al dus. Der Gesundheitszustand des 43-jährigen Prinzen sei stabil. Lebensgefahr könne aber nicht ausgeschlossen werden. Mehr Informationen gibt es dazu bislang noch nicht. In der Innsbruck-Universitätsklinik sind indessen die Sicherheitsvorkehrungen wegen des adeligen Patienten erhöht worden. Der Unfall hatte sich gegen 12.15 Uhr im Bereich lietzen Zugerdobel im freien Skiraum ereignet. Der zweite Sohn der niederländischen Königin Beatrix war mit einer Gruppe im Gelände abseits der Piste unterwegs. Dadurch wurde die Lawine vermutlich ausgelöst. Das Schneebrett war 30 Meter lang und rund 40 Meter. Zegt de burgemeester van Lech, Ludwig Begleiter des Prinsen alarmierten die pisten- en bergretting. Na ja, knap 20 minuten wurde er bij zoekgericht geborgen. Na 20 minuten werd de Prins uit de sneeuw gehaald. Wouter Meijer, wat was er nog meer te horen in dat radiobulletin van de ORF? Nou, wat je net hoorde, een, een sneeuwwand van 30 bij 40 meter. Dat is zo groot als die lawine. En de prins heeft er vervolgens 20 minuten ongeveer onder gelegen. Is inderdaad gevonden... Um, door een van de apparaatjes die hij bij zich had... Eh, van de uh, detectoren die je, dan kunt, die je dan kunt vinden als iemand onder de sneeuw ligt. Maar blijkbaar had hij geen airbag bij zich... die hem de nodige ruimte verschaft onder de sneeuw. Hij is waarschijnlijk ook de enige die onder die lawine is bedolven. De mensen met wie hij daar aan het skiën was, buiten de piste overigens. Uh, degene met wie hij daar aan het skiën was, die zijn niet bedolven. Hij is de enige, uh, uiteindelijk is daar natuurlijk een helikopter bijgekomen. Men heeft geprobeerd hem te reanimeren ter plekke, Vervolgens nog een keertje in de helikopter... En uiteindelijk is hij naar Innsbruck gevlogen. Daar ligt hij nu in het ziekenhuis. Ja, want wat we hadden gehoord inderdaad is dat de vriend... want afhankelijk was er sprake van misschien drie of vier mensen... maar het laatste wat we horen is dat hij met één vriend aan het skiën was... dat die vriend wel alle voorzorgmaatregelen bij zich had. Precies, bij de vriend is wel die airbag afgegaan. Dus een ding in je rugzak wat je de nodige ruimte verschaft... net zoals een airbag in je auto... Als je uh, bedolven wordt onder een lawine, dan opblaast, zodat je zo een soort ballon hebt. Als die weer weg is, dan heb je een beetje ruimte, heb je een beetje zuurstof om je heen. Uh, bij die vriend is het afgegaan, die kon daardoor hulp halen. Dat is op zich ook een belangrijke functie van iemand met wie je op pad bent. Als je met z'n tweeën bent, kan altijd iemand hulp, ha hulp halen als de ander iets overkomt. Maar in dit geval is dus de prins is overkomen, de vriend was in staat om hulp te halen. Ja, wat we niet weten is of de prins bijvoorbeeld een veiligheidshelp droeg. Dat weten we inderdaad niet. Dat wordt over het algemeen aangeraden. Maar we weten niet of hij dat droeg. We weten in ieder geval wel dat hij buiten de piste onderweg was. Dus dat hij wat dat betreft de veiligheidsadviezen niet in de acht heeft genomen. Er heerst in Oostenrijk op dit moment, of in ieder geval in het gebied in Vooralberg... Daar waar leg ook onder valt, waar de prins Ansakir was... waar de koninklijke familie op, op, uh, op bezoek is. Daar heerst nu fase 4 op een scala van 1 tot 5... En dat is nou eenmaal de op ene hoogste gevaarlijke fase. Men adviseert om op dat moment helemaal niet te gaan skiën... en zeker niet buiten de piste. Dus we weten in ieder geval zeker dat hij dat heeft genegeerd, dat advies. Ja, uh, iemand die daar alles van weet is Philip Harthoorn, bekend met het gebied rond Leg en een of-piste-skiën. En die vertelt wat je bij je moet hebben voor het geval dat er een lawine valt. Uh, nou, je moet bij hebben. Dat is het allerbelangrijkste. En wat daar ook belangrijk van is, is dat met iedereen met wie je het doet... dat die dat ook bij zich hebben. En lawinepieps dat is? Nou ja, dit is zeg maar een klein apparaatje dat je om je lichaam hebt. Um, en dat zet je aan op het moment dat je uh, of diest gaat uh, skiën of snowboarden. Uh, en dat zendt een signaal uit. Uh, op het moment dat iemand in een lawine terechtkomt... dan schakelt iedereen die niet in de lawine zit... die schakelt het apparaatje om... En uh, dan heeft het een zoekfunctie. Uh, en met die zoekfunctie kan je dus dat signaal oppikken van diegene die onder de ruïne zit. En uh, dan kan je langzaam gaan zoeken waar die persoon zich bevindt onder de pak sneeuw. En, uh, ja, en dan hoop je hem te vinden. Ja, dan, dan lokaliseer je hem eigenlijk als het ware. Maar dan heb je hem er ja. nog niet uit. Om, heb je hem er dan niet uit de sneeuw uit. Nee, nee, nee, nee, zeker niet. En die apparaten zijn ook heel erg gevoelig. Dus het is ook niet, uh, je loopt er niet eventjes zo naartoe. Het is wel echt, uh, dat is wel iets wat training vergt, waar je echt ook les in gehad moet hebben... Om, uh, om dat op de juiste manier te gebruiken. Ja. En dan vervolgens, als je het dan gelokaliseerd hebt, dan moet je ja. het dus uitgraven. Heb je ook iets van een scheppen ja. of iets dergelijks altijd bij ja, je dan? Je hebt, er zijn nog twee andere dingen die je altijd bij hebt. De eerste is het een schep. Dat is uh, dus algemeen zijn het van die inschuifbare of opklapbare scheppen. En het andere wat je bij hebt, is een, dat heet een probe... Dan uh, moet je je voorstellen dat het hetzelfde is als een soort van... Uh, van die stokken die in van die iglo tentjes zitten. Die gooi je uit. Ja. Uh, die bestaan gewoon uit kleine delen. Die gooi je uit en dan trek je het aan. En dan schroef je het dicht. En dan heb je zeg maar, een soort van een, een prikstok van iets van drie meter, 2,5 meter. Je kan van in verschillende lengtes uh, kopen. En daar ga je dan zeg maar, mee prikken in de sneeuw. En als je dan iets zachts voelt... Dan, uh, ja, dan kan dat een mens zijn. Dan begin je met graven. En het hart, dat is, zou de ondergrond kunnen zijn, ijs of steen. Uh, en als je niks voelt, dan zit je gewoon in de sneeuw te trikken. Ja. En hij is, uh, dat, dat, dat horen we tenminste in de verhalen op dit moment... is een stuk meegesleurd met die uh, uh, lawine. Uh, yeah. Dat is het, ook misschien wel het meest gevaarlijke moment. Uh, nou ja, dat kan heel gevaarlijk zijn... Want, uh, ja, zeg maar, je wordt. Kijk, iets breekt af. En dan hangt het vanaf hoe dik het afbreekt. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de ondergrond, rotsen en dingen. En ja, als je wordt meegesleurd en je komt helemaal onderaan te liggen van de, van de sneeuwmassa, zeg maar, die beweegt. Dan, uh, ja, dan kun je zomaar met je hoofd uh, tegen een rots aanstoten. Uh, onderweg, terwijl je wordt meegesleurd. Ja, want we horen ook gaat... ja, want we horen dat hij wellicht een schedelbasisfractuur heeft opgelopen. Mm -hmm. En dat kan ja, dan op zo'n het... manier ontstaan? Dat kan op zo'n manier ontstaan, ja. Als je geen helm hebt, dan kan dat zeker op zo'n manier ontstaan. Uh, ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat je krijgt niet zomaar een schedelbasisfractuur... van een sneeuwmassa van vijf meter die op je drukt. Ja. Dat en, is niet het geval. Nee, en als u hoort dat hij uh, nou, zo'n twintig minuten onder die sneeuw heeft ge, gelegen... Uh, is ja. da, dan is dat niet gunstig? Uh, nee, nee, dat is uh, zeker niet gunstig. In principe... Uh, ja, dat, kijk, dat is altijd een beetje natte zingen. Hè? dat weet je niet helemaal. Maar na zes minuten worden je levenskansen exponentieel gewoon minder. Philip Harthoorn was dat. Twintig minuten heeft het dus geduurd... voordat prins Jan Frizo onder de sneeuw vandaan werd gehaald. Dat lijkt kort, maar elke minuut onder een paar ton sneeuw kan dodelijk zijn. Leon Arts is hoogleraar anesthesie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja, dan, dan worden kansen kleiner en dan zijn patiënten in een ernstigere toestand. En dan hangt het er maar helemaal vanaf wat voor hulpdiensten en hoe adequaat die zijn dan eh, ter plekke komen. Ja, en daar zijn ook verhalen, zeker de laatste jaren, met uh, de komst van airbags uh, in de rugzakken en uh, dat, dat mensen ook gewoon gedurende hele lange tijd in lawines zijn bedolven en toch uh, goed hebben overleefd. Maar dat zijn die verhalen uh, dat je, laat maar zeggen, een soort ruimte voor jezelf kon creëren. Ja, precies. Want daar is natuurlijk een heel belangrijk aspect, is nou wat net al uh, allemaal hele goede dingen die genoemd zijn, hè? ook het het wel of niet uh, tegen iets aanbotsen... wat je niet meer in de hand hebt als je zo meer gesleurd wordt... en dan uh, toch een schedelletsel bijvoorbeeld erbij hebben. Uh, als het creëren van een ademweg... Uh, en ook de mogelijkheid om nog te ademen... Hè? want u kan zich voorstellen als er vijf tot tien meter sneeuw boven u ligt... dat alleen al door het gewicht het ademen heel moeizaam wordt... laat staan dat door die hoeveelheid sneeuw... Uh, de mogelijkheid om daar zuurstof naar binnen te krijgen nog aanwezig is. Ja, want er gaan ook allerlei zaken natuurlijk kapot in je lijf... Uh, van uh, gewoon uh, uh, uh, uh, zo'n lawine. Wat we net al beschreven kregen was inderdaad... je kan onderweg op een rots uh, uh, ja. opvallen. Ja. ja, dat is ook het, het, het hele vervelende van... dat uh, klinkt als zo'n open deur, maar je moet nooit in een lawine komen... omdat zodra je erin zit, ja, je ook de controle kwijt bent... En bijvoorbeeld vorig jaar is in Argentière bij uh, Chamonix in een relatief kleine lawine zijn drie mensen omgekomen omdat ze door de lawine van een enorme rotswand werden afgeduwd. Um, dus ja, dat maakt het zo lastig. En dat maakt het ook lastig om altijd te, ze om te zeggen wat er dan precies is gebeurd... en wat dan ook de gevolgen zijn voor de patiënt of de slachtoffer... wat dan inmiddels nu patiënt, uh, een patiënt is. En wat zegt het, want dat, is, uh, dat horen we dan ook in de berichtgeving... dat de prins uh, onderweg is gereanimeerd? Ja, uh, ja, dat zegt... Dat, dat, ...dat er toch een hartstilstand of een ademstilstand is geweest... ...waardoor dat overgenomen is moeten worden middels een reanimatie. En ja, wat dat zegt... Kijk, het één probleem kan zijn dat hij onderkoeld is geraakt... ...en dat betekent dat het hart gevoeliger is voor ritmestoornissen bij lage temperaturen. De tijdsduur, als dat daadwerkelijk 15 tot 20 minuten is, pleit daar wat tegen... Uh, het kan wijzen op andere, uh, ja, wat u ook al zei, dat er andere dingen in het lichaam toch geraakt zijn, uh, waardoor er uh, problemen zijn. Ja, er zijn meerdere zaken aanwezig. Naar zo want u moet het eigenlijk in feite zien als een heel groot ongeluk met hoge snelheid. Yeah. Ja, daar, daar kunnen allerlei gevolgen daarna zijn die, in, ja, die ook nog ongelukken niet goed herkend kunnen worden in het begin, zeg maar. Ja, precies. Dus het is, ja, het, het, is, het is lastig inderdaad praten ook voor u... omdat u natuurlijk ja, dat, de patiënt ja. in dit geval niet uh, gezien heeft. Um, maar... maar als er iets is met zijn, uh, met zijn hoofd... dan is dat dus wel vrij cruciaal. Want daar zitten natuurlijk ook alle functies in van je lijf. Ja, maar ja, in wezen kan dat natuurlijk ook nog onschuldig zijn. Dat, dat hoeft niet... Het, het, wat u zegt is waar, hè? dat kan, omdat je met zo'n hoog snelheidstrauma uh, kan daar natuurlijk uh, ook met het hoofd veel misgaan. Denkt u maar aan motorongevallen, autoongevallen, uh, maar ja, ook dat weten we natuurlijk niet hoe dat in dit geval is. Nee, uh, maar goed, reanimatie, het is in ieder geval niet goed. Het ziet er niet goed uit. En dan horen we nog iets van... Dat nou ja, kijk, dat ja? is denk ik lastig om te zeggen... het ziet er niet goed uit. Het, wat het wel is, is dat het een groot ongeluk is. En ja, dat, dat, dat is denk ik heel duidelijk. Ja. Uh, maar wat, wat ik dan ook hoor vandaag... Uh, is van dat we eigenlijk op korte termijn er niks over kunnen zeggen. Tenminste, dat hoor ik via de Rijksvoorlichtingsdienst. Ja, ik denk dat dat ook zo is. Um, en uh, dat dat... We weten bij grote ongelukken en uh, slachtoffers die een groot ongeluk hebben doorgemaakt... dat alleen al het in kaart brengen, uh, nou ja, sowieso uh, uren nodig, dat je dan uren nodig voor hebt. Uh, nou is Innsbroek een, een, een zeer goed geoutieerd ziekenhuis, dus die zullen redelijk snel heel veel informatie hebben. Maar dan nog al die informatie te koppelen en ook hoe het lichaam reageert... Ja, dat, dat, daar is tijd voor nodig. Los daarvan eh, kunnen we natuurlijk heel veel functies van het lichaam overnemen. Maar moeten we altijd afwachten hoe alles wat, eh, alle letsels die er zijn, hoe dat met elkaar, eh, wat voor beeld dat gaat geven. Precies, en daarom duurt het even voordat je echt een afgewogen eh, oordeel daarover kan vellen. Ja, als en ook wil geven. Je hebt het lichaam, je hebt ook tijd nodig. En we weten ook dat het lichaam tijd nodig heeft om in ieder geval weer... Eh, ja om ook weer in balans te raken. Leon Aerts was dat van het Leids Universitair Medisch Centrum. We hebben het dus over prins Johan Friso, De tweede zoon van koningin Beatrix. De man die een beetje op de achtergrond is gebleven. Die afzag van troonsopvolging vanwege zijn huwelijk met Mabel Wisse-Smit. Menno Reemeijer legt nu uit wat het eigenlijk is, wie hij eigenlijk is. De persoon dus, Johan Friso. Ja, eh, prins Johan Frizo, eh, in de volksmond zeg ik dan maar eventjes hebben we toch eigenlijk altijd uh, over Friso en uh, zo wordt hij ook uh, in de familie uh, aangeduid. Ja, uh, we kennen hem natuurlijk ook vanwege, in, in de publiciteit vooral, vanwege het huwelijk met Mabel en de politieke discussie die daar vervolgens over ontstond. Ja, hoewel ze dat zelfs natuurlijk snel in de kiem hebben gesmoord. door eh, geen toestemming te vragen voor uh, dat huwelijk. Uh, in, ik meen 2004 dat dat, uh, dat dat was. Maar daarvoor afgaat dat klopt helemaal. wat je zegt, in de zeg maar, verlovingstijd. toen die verhalen naar boven kwamen. over uh, Mabel Wissersmid toen nog. die contacten zou hebben met uh, uh, Klaas Bruinsma. de, de, de onderwereldfiguur. Uh, die inmiddels al dood is goed uh, de, de, de lijfwacht van, van Bruinsma. Die, die Charlie, die Chileen die toen. Op tv verscheen uh, in een tv-programma om te vertellen dat hij uh, Mebel bij, uh, bij Bruinsma had gezien. Ja, dat, dat, dat zette dat huwelijk natuurlijk enorm onder druk. Uh, maar wat ik zeg, er zijn toen gesprekken geweest. Uh, uh, toen de tijd met, met, met premier Balkenende toen. En uh, dat heeft ertoe geleid dat ze geen toestemming hebben gevraagd voor, uh, voor hun huwelijk. En daarmee ook uh, Friso het recht op uh, de troonse heeft opgegeven natuurlijk. En zijn titel. En, ja, en zijn de erftitel. titel haalt hij wel. De erftitel heeft hij opgegeven inderdaad, uh, hoewel we hem altijd prins blijven noemen. En ook uh, als we het over Mabel hebben, prinses Mabel uh, hebben. Hij uh, geeft zichzelf ook altijd aan als prinses Mabel. Mabel van Oranje is op Twitter ook uh, te volgen. Dus uh, in dat opzicht dragen ze nog wel de titels, maar in de erftitels zijn ze inderdaad vrij. Ja. En na hun huwelijk zijn ze niet meer in Nederland gebleven, kan ik me herinneren. Ze waren toch naar Londen gegaan? Uh, zijn gauw naar, uh, naar Londen gaan. zijn gauw naar Londen gaan. Dat dat dat, dat klinkt als een vlucht. Uh, uh, de waarheid is natuurlijk dat gewoon ook de Prins daar uh, zijn werk vond bij verschillende uh... Een grote bedrijf heeft hij inmiddels gewerkt. Uh, een, een carrière opgebouwd, eerst via de, de universiteit van Berkeley heeft hij gestudeerd, hij heeft in Delft uh, gestudeerd en is toen eigenlijk het internationale zakenwezen ingegaan en uh, zover we weten, en dat klinkt misschien heel vreemd van iemand die het Koningshuis volgt, maar zover we weten uh, werkt Vrieshoed daar nog steeds en ik zeg dat uh, met nadruk omdat... Uh, Friso toch ook wel een heel erg teruggetrokken persoon is. Uh, zoek niet de publiciteit. Zie je ook niet in de publiciteit. Als er koningin de dag is, uh, is hij mee. Maar het is niet iemand die heel erg voor aanloopt bij het meedoen aan, uh, aan spelletjes. Uh, wat dat betreft zijn, zijn vrouw Mabel treedt meer op de voorgrond. Is uh, uh, uh, ja, de, de exacte titel, uh, uh, zou ik zo niet zeggen, maar hoog in, in de, in de bal bij de Elders. Dat is een organisatie van prominente wijze mannen, uh, uh, uh, waar bijvoorbeeld uh, uh, Kofi Annan in zit. Uh, die, die, die de wereldproblemen willen aanpakken. En zij treedt ook via Twitter uh, nogal naar buiten. Ja, uh, goed. En maar hij ziet, uh, ja. we zien hem wel af en toe nog op 30 april inderdaad. Dat, uh... de, ja, 30, 30 april is hij er uh, Stefas bij met, uh, met Mabel. En doet er ook wel mee, daar gaat het niet om. Maar het is niet de Prins die op de voorgrond treedt. Het zijn dan toch altijd meer Maurits Marilena die, uh, die je ziet. En een Friso bekijkt dat wat van een afstand. Uh, uh, uh, en, en, en, en denk er het zijn ervan, denk ik wel eens. Maar, uh, bekijkt het vooral van de afstand en hoeft niet zo op de voorgrond. Ja. Ik heb ondertussen het uh, twitteradres er eventjes bij gepakt... van Mabel van uh, Oranje. Ze ja. heeft, maar dat is heel begrijpelijk, zelf nog niet uh, getwitterd. Maar er nee. zijn heel veel mensen die uh, haar in ieder geval sterkte toewensen. Uh, heel veel sterkte, sterkte ja. en veel liefs Allemaal van dat soort uh, ja, prettige natuurlijk. tweets in ieder geval. En, uh, dat, dat zie je natuurlijk altijd. Wat, wat ik uh, een probleem vind in dit is dat we... en ik probeer ook via de RvD erachter te komen... Uh, hoe het met Mabel is op dit moment. Want uh, wat we hebben gehoord... In het 70 is dat inderdaad wordt gesproken over de prins die, uh, die getroffen is. Maar we weten nog steeds niet of hij daar alleen was. Uh, we kunnen eruit afleiden, laat ik het dan maar omkeren dat het feit dat uh, Mabel of de kinderen... want ze hebben ook nog twee kinderen, niet worden genoemd... dat ze ook niet betrokken zijn geweest uh, bij het ongeluk met die lawine. Ja, ik begrijp het was een bandje van uh, eerder... want ondertussen weten we dat Mebel er inderdaad niet bij betrokken was... en de kinderen ook niet. Mabel is uh, in het ziekenhuis in, uh, in Innsbroek, zit ze bij haar man. En uh, dat is dus het laatste nieuws. Overigens Menno Reemeyer is zelf ook onderweg nu naar Oostenrijk. Mark Hamer is uh, in Den Haag bij Paleis uh, Noordeinde komen daar mensen? Nou, je ziet uh, mensen hier langslopen. Geen, uh, geen oploopje in ieder geval uh, van mensen die hier stil gaan staan. Uh, ja, af en toe zien ze wel heel kort. Even, even bijna het paleis kijken. Maar ja, de vlag van de, de koningin uh, die hangt er niet. Uh, wat je wel merkt, alle mensen die langslopen, dat ze op de hoogte zijn van wat er is met de prins is gebeurd. Ja, sneu natuurlijk, hè. Maar ja, goed... Ik denk dat hij ook al een beetje onverstandig is geweest, ja, hè? om buiten de piste te gaan skiën. Tenminste, als het allemaal waar is, hè. Want je weet natuurlijk niet wat er waar is en wat niet waar is. Dus, uh... En het maakt ook feitelijk niet uit. Het is gewoon heel lullig. Ja. Bent u erg koningsgezien? Mooi oh, jawel. Best wel. Ik vind het wel leuk dat we een koningshuis hebben, hoor. Ja. ja. En, en met Friso, had u daar ja. iets mee? Of heeft u daar iets mee? Want hij, hmm. hij is er nog. Nou, nou, ja. Ik hoop dat hij het redt, joh. Dan, uh, dat is toch goed. Dan ja. je toch iedereen. Ik bedoel, het maakt er niet uit of ze van het koningshuis zijn of dat het gewoon uh, Jan en Rappen zijn maat is. Ik bedoel, uh, mensen hebben gewoon het recht om te leven. en, uh, nou ja, Hopen dat hij dat ook nog uh, kan benutten. Dag meneer, heeft u het nieuws gehoord? Jawel. Wat vindt u ervan? Ja, moet het is altijd erg. Of het nou een prins is of iemand anders. En prins Frizo, dat zegt me verder helemaal niks. Nee. Ik vind het heel sneu dat hij dus dat ongeluk gehad heeft. Maar ik bedoel, dat zou ik voor iedereen vinden. Ja, dus, en, uh, dus hij niet in het bijzonder. Nee, voor hem niet in het bijzonder. Nee, nee vind ik vind het gewoon vervelend voor iemand als dat ja. gebeurt. Buiten de piste geskiet. Dat, dat is vind... heel dom. Ja, dat is heel dom. Dat is een beetje zijn eigen schuld dan. Dat vindt u wel, ja. Tuurlijk, als je buiten de, ski's, uh, buiten de piste gaat skiën, is dat toch uh, gevaarlijk? Dat weet toch iedereen? Had hij niet moeten doen. Ja. Wat vindt u ervan? Uh, op zaars? Ja? Kut. Ja. Ja, lullig. Ik, ik wist helemaal niet dat het in leeg zaten, hoor. Dat hou ik niet zo bij, moet ik zeggen. Dus... Nee. Uh, en ook wel vervelend. Maar dan moet ik ja. altijd eerst even nadenken wie het is. Toen dus dacht ben... ja aan Mabel en zo. En toen ja. dacht ik oh ja. En dan hey, ken ik het gelijk. Ja. En, uh, dus toen uh, heb ik gelijk natuurlijk... Uh, dat gaat heel snel tegenwoordig. En je twittert en je WhatsApp. En je... Ja, precies. Ja. En, en hij heeft waarschijnlijk, het, dat is het verhaal nu... buiten de piste geskiet. <lacht> Oké. Okay. Ja, dat is niet heel slim, slim natuurlijk. Maar volgens mij, hij kan wel goed skiën waarschijnlijk. Ja. Ja. beeld Hoe lullig het ook klinkt. Maar het risico ja, neem ja, je goed. dat. Nee, het is nooit leuk. Ja. Als iemand die levensgevaar... Is het altijd zielig, natuurlijk? Ja, dat is het volgende. Maar hij was stom, ja. De reacties waren dat vanuit Den Haag. In leg is journalist Martijn van Dijk van het radioprogramma Tros Nieuws Show. Op radio 1, de regisseur, de man achter de knop altijd. Martijn, je bent in leg. Uh, ja. Beschrijf eens even die toestand. Hoe is het daar nu? Nou ja, God, kijk, uh, het, is, uh, het leven gaat, uh, gaat hier gewoon door. Ik heb wel net nog iemand gesproken die hier uit het dorp komt, uh, die vandaag ook. Uh, buiten de piste geschiet had. Toen, uh, en toen zei en met een heel stel mensen: Ja, dat gebeurt hier gewoon heel vaak. En met deze omstandigheden. Uh, uh, was dat werkelijk traumhaft, zoals hij zei. Uh, en uh, ja, dat, uh, wat er met Friso gebeurd is, dat is uh, einfach uh, uh, pech. Uh, een heel ongelukkig ongeval. En verder, hoe gaan die inwoners met die commotie om? Of, of is er niet veel commotie? Nou, oh, ik moet zeggen, er staat hier een, een wagen van de, van de Oostenrijkse televisie. Uh, mensen die, die hebben het er wel over. Ik heb wel zijn naam af en toe in het voorbijgaan ook uh, uh, horen noemen. Uh, maar vooral de mensen in het dorp uh, die hier wonen en werken... die natuurlijk toch uh, ja, die koninklijke familie hier uh, in hun hart hebben gesloten. Die, uh, ja, daar leeft het heel erg en ze vinden het allemaal heel uh, droevig. En uh, ja, dat zijn dus wel hele andere geluiden die je hoort dan... Uh, dan de mensen die jullie net op straat uh, aan het woord lieten, zeg maar. Ja. Hey, en uh, heb jij verder ook nog zelf iets meegekregen... van op het moment dat het ongeluk gebeurde en de helikopter kwam? Nou ja, ik, ik, ik, ik was hier niet. Ik was onderweg naar uh, het dorp uh, hier 100 kilometer vandaan... waar ik zelf ga skiën. En uh, hoorde het nieuws via de telefoon van een vriend. En uh, toen ben ik uh, spoorflas hier naartoe gereden. En uh, ja, je, je kan hier zien dat het heeft... Uh, uh, ontzettend uh, veel gesneeuwd. Echt twee meter uh, op de daken. En uh, ja, de weg is hier uh, vanmorgen pas weer open gegaan. Of uh, in de loop van de ochtend. Uh, en voor de rest heeft het hier gewoon uh, ja, ook flink gedooid vandaag. En ik dacht in eerste instantie dat het slecht was voor de sneeuw. Maar uh, volgens die Oostenrijkse man... Uh, die hier vandaan komt en, en veel skiervaring heeft, waren de omstandigheden dus juist perfect. En waren er ook heel veel mensen, uh, ja. ook niet-Oostenrijkers, veel toeristen, zeg maar, die hier buiten de pistes skieden vandaag. Martijn, dankjewel. Misschien bellen we je morgenochtend nog eventjes. Martijn van Dijk ja. was dat van de Tros Nieuws Show. Dit was het Radio 1-kanaal voor dit moment. Voor dadelijk brands met boeken. Maar dat gebeurt pas nadat Gert Kluk u heeft bijgepraat. Dan kom je tot twee dingen. True things. ik heb eigenlijk maar twee dingen.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 Dit is Radio 1.